De republikeinse leider in de Senaat, McConnell, is optimistisch. Het zal niet gebeuren dat we zonder geld komen te zitten, zei hij. Ook de democraten zijn positiever dan voorheen, al benadrukken ze dat er nog geen akkoord in zicht is. In Amsterdam zijn gisteravond tientallen leden van de Molukse motorklub Satudara opgepakt. Het zou gaan om 43 arrestanten. Bij de actie was veel ME betrokken, de Scheldestraat was urenlang afgezet.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 Vanaf morgen zon en steeds warmer, Frank. Eindelijk, ah, eindelijk. zon! We hebben wel wat regen gehad toch? Ja, we hebben het zwaar te verduren gehad, maar dat maakt het ook wel weer spannend. Ja. Dat is waar. Zo meteen het Amsterdam Rijnkanaal en we hebben nog veel meer uh, meegemaakt. We kwamen in uh, Wageningen, we zijn in uh, Maurik geweest, daar hebben we leuke mensen ja, ontmoet het eiland van Maurik. Ja, Toch? Ja, ja, ja dat we was hebben het. Lekker gezwommen nog even. Oh, vier meter diep bij de boot. Ja, ja. We doken, ik ben nog van de boot gevallen. Dat ja. soort <laughs> verhalen allemaal zo meteen. Uh, na natuurlijk uh, de vrouw ja, waar, het, waar het de afgelopen week echt helemaal om draaide. Die verkoopt echt knijtertje goed. Die loopt binnen. Die loopt oh binnen. Nee, ja. Alleen dan niet zelf meer. Het is al sinds afgelopen week uh, gecremeerd. Amy Winehouse. En uh, Albums doen het goed: zelf doet ze het iets minder. De batterijtjes zijn leeg. Amy Winehouse en back to black. En back to black. Uh, ja, dat Amsterdam-Rijnkanaal zit er al een tijdje na, naartoe te leven. Dat komt omdat we het zelf heel erg spannend vonden. En we hebben heel veel verhalen er ook over gehoord. Hebben. Ja, ja, ja, ja. We moesten eroverheen. We moesten over dat Amsterdam-Rijnkanaal. Het kan een heftig kanaal zijn. Ja, het is, uh, Je moet altijd oppassen voor de beroepsvaart. Dat, is, dat staat bekend. Daar staat het Amsterdam-Rijnkanaal wel bekend. Dat de oevers uh, zo recht zijn. Hè?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 Zwemvesten? Ja. Nee. Ik heb geen idee waar ze liggen. Oei. Ja. Maar het wordt mooi weer nu. Het, het, het wordt mooi weer. Maar goed, stel je voor. Dus een een, een rustig gevecht hebben we gehad. Dat vonden we allemaal een beetje saai. En dan een, een bochtje naar stuurboord, dat is rechts. En uh, dan een klein bruggetje. Een soort sluis was het eigenlijk ook. Die stond open. En dan echt in ineens dat, dat enorme golvende kanaal. Nou ja, die zwemvesten hadden we dus niet. Maar goed, wij zijn stoere schippers, dus we gingen toch. We zijn net uh, Maars uitgekomen. Laatste brug gehad. De Meerderbrug. Meervaartbrug.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 Continu golfslag. En wij hebben natuurlijk, maar, die boven ons weegt aardig was, maar niks in vergelijking met zo'n groot nee. uh, vrachtschip. Dus uh, dat wordt spannend. Ik voel mijn hart ook in de heupen. Ja, uh, <laughs> ik ook. Ik voel me een beetje kloppen, inderdaad. Ja. Vrachtschepen van zo'n 100 meter lang waren er ongeveer. 110 meter. lang. de langste langs, die we gezien hebben. Yo, yo, yo wat een ding. Ja. Ongelooflijk. Uh, links en rechts kwamen ze aanvaren. En wij moesten dus oversteken. Want ja, je komt dan van, uh, van links af. Bakboord. En dan uh, moeten we oversteken. Dan hadden we eigenlijk een soort bordje moeten nemen. Ja. Dat je even een stukje meevaart op stuurbord. Rechts. En uh, dan ineens... Pof, omgaat, uh, Tenminste, de bocht omgaat, niet zelf omgaat. Al had dat wel gekund, want het golfde behoorlijk. Uh, het was echt, ik vond het, ik vond het echt, het was echt een helm eigenlijk. Het was, het was echt een pittige, pittige ja. tocht. Waar zat je microfoon? Die zat in mijn broek. In je broek, en daar gingen we. Ja, terug, terug! Er komt nu weer van links een hele grote boot. En die moeten we even voor laten gaan. Van rechts komt echt een enorme veerpont. Ja, ah, dit was kut zeg. Dit wordt heel pittig. Oh, ah, er komen echt twee enorme boten aan. Ik heb hem hier vastgelegd met de touw nu. Ik ga hem vast. met de stootkust even uitgooien. Als jij, Ik kan hem vast. met de stootkust even uitgoo uitgooien. Ja. <lacht> nou, lekker beginnen. De voorkant drijft weg. De voorkant drijven. weg. Ah, ik weet niet wat er uh, aankomt. Godver. Jezus, Luc! Gaat ah, het goed? Oh, er komen echt twee enorme schepen voorbij ons bootje. Wat gaat flinke flink Ah, Ga maar naar rechts even.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 Draaien, draaien! Goed. Hele boosertiest hier. Hè? Nee, nee. Alles viel rond. Ja. Echt. En dat, ik ik hing aan een touw. Ja, ja, ik zag het. En ik gewoon. Oh. De touw binnen. Ja, ik ga nog even een rondje maken zo. Zit er het ons? Ja. Ook een tanken. Nee. Oké. Okay. Nog niet. Goed gedaan. Man. Wat zag je Frank toen je op die punt stond? Nou, ja, links kwamen dus zo zo olie tanken van 100 meter lang. En uh, rechts, want het gaat op het kanaal natuurlijk rechts en links, kwam een soort kleine versie van de Titanic aan. <laughs> nee, maar echt. En toen dacht ik van, oh, dit gaat niet goed. Dus ik riep terug, maar je zit dus, ik sta dan op het punt, en jij zit binnen. Ja. Dus ik kan schreeuwen wat ik wil, maar je hoort het bijna niet. Dus we hebben nu handgebaren ook afgesproken Zoals Als ik naar rechts ga, naar bakboord of links, nou ja. Maar ik zag wel aan je ogen dat ik wel terug moest hoor, ja, dat zag ja, ik wel. Ja, ja, ja, En toen moesten we ons snel vastleggen in ja, een En, en het gekke is het ook, want het sluisje was dus, nou, hoe, hoe breed zou het zijn geweest? Ik denk een metertje of vier ongeveer, of en wij Max. zijn drie twintig breed. Ja. En dan moest je in, moet je in één keer poof, vol hier achteruit. Er was wel even. Ik denk, hebben we wat geraakt, denk je? Nee, volgens mij. Ja, want want wat, wat ik zei, uh, ik gooi, jij gooi, of jij zei van gooi die stootkussens eruit. Gooi die stootkussens eruit. Dus snel vastleggen een beetje met de achterkant. Stootkussens eruit. En toen gingen we dat bochtje. Draaien, draaien, draaien. Ik hoor nu terug die paniek in je stem. toch ja, En hoeveel ik scheld ook eigenlijk. <lacht> Heel erg. Maar ik was helemaal vergeten dat ik die microfoon bij me had. Want die zat dus in mijn broek. Terwijl ja. ik met mijn handen me vasthield aan de antenne. Dat moest ook wel. Ja, <lacht> ja, maar, anders, ik was een beetje bezorgd ook over jou. Want jij ging alle kanten op. En ik had geen zwemvest. Nee, ja, en precies. Dat had eigenlijk wel gemoed. Het we ja. was wel veiliger ja, geweest. Dat was hoor, best een gevaarlijk puntje. Denk. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Nou ja, uiteindelijk kwamen we toch aan de overkant. Gelukkig maar. Maar ja, toen moesten we nog 10 kilometer over over dat kanaal. We varen nu 20 minuten op het Amsterdam Rijnkanaal. Ik vind het nog steeds niet zo leuk. <lacht> het is zo opletten. Ja, het is echt. we hebben nu net uh, een boot gehad, die ging even keren, maar, die... maar echt uh, niet een boot, maar echt ja, een... Ja, precies, een, een olietanker. Ja, hoe, hoe lang zou je zijn? Ik denk uh, 100 meter of ja. zo. Ja. En achter ons komt nu ook zo'n ding aan, de Alpheus. Oh, heftig, heftig kanaal. Hoor. Heftig is het zeker. Heftiger toch nu. Maar het is ook meer zeg maar, kijk, we hebben de, de heftige golven al wel gehad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 Aan het ronddobberen bent en weerloos bent tegen Nou ja, dat zijn, oh. dat zijn we wel een beetje. Dat zijn we wel een beetje. En het grappige is dus dat wij samen samengekneven binnen op een boot zitten. En daar zit een man in zijn ramen te lappen. Ja. Op hun boot. Terwijl hij aan het varen is. Ja. Er zit niemand <laughs> achter het roer. Even zwaaien. Ew, Hoi, Hij eh, Lacht oh, ons leuk, een beetje toch? uit, hè. Ja, dat lacht hij ons uit. <laughs> en ik stond, ik stond, hier, houd het vast. Ja. Microfoon. Ik, ik stond dus de hele tijd zo, hè. Zo. Dan heb je hier het roer. En dan, uh, het roer zit er zeg maar ongeveer op een middel. En ik stond dus met mijn benen, stond ik dus zo'n meter uit elkaar om me schrap te zetten de hele tijd. En ik, stond, ik heb dus een uur lang heb ik dus zo gestaan. Gewoon zo, alsof je je schrap zet, alsof je iemand uh, in elkaar wilt slaan eigenlijk. Zodat je echt zo... Zijn zo alleen maar zitten draaien aan het roeren? Alleen hè? maar draaien. En je moest ook de hele tijd bijsturen. Want je kon dus niet zeggen van ik, ik, uh, ik ga eens even, uh, ik laat het roer even los. Want je moet... Uh, continu bijsturen was het. En het, het, het erge was ook gewoon, het hield ook maar niet op. Het duurde best wel lang, vond ik. Ik denk wel dat we al een uur, anderhalf uur ja, hebben gevaren. Ja, 10 kilometer. Ja, en het is echt een, een behoorlijk druk bevaren kanaal ook, dus het hield gewoon maar niet op. Het was echt pentje zweten. Hou je vast Frank? Ja. Het is te lang. Oh, oh, oh. Het is te lang, te veel opletten eigenlijk, dit kanaal. Ja, Prins Klaus Klaasbrug meteen zelf over de helft op het Amsterdam Rijkeraal zijn. Nou, daar ben ik uh, echt ontzettend blij mee. <laughs> oh, god. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone.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 En dat waren we wel, hè, Riders on the Storm. Op het Amsterdam Rijnkanaal. Ja, te gek. Ja, dat was echt te gek, Het was wel een overwinning toen we het uiteindelijk hadden gehaald. was yeah. het wel heel vet. Dat vond ik ook wel, vond ik ook wel. En uiteindelijk zaten we dan, uh, ging je dan weer een sluis door en dan kom je bij het Merwede kanaal. Ja. En daar was ik wel blij mee, dat, dat we er vanaf mochten. Het werd een stuk rustiger. Een ja. stuk rustiger. Ja. En we ja. hebben ja. even een biertje gedronken. Dan. Ja, we, <laughs> ja. we even geproost op onze <laughs> <Ja>. overwinning. <laughs> ja. Dat was het. Uh, als, je, als je al een tijdje aan het luisteren bent naar dit programma, naar uh, Vaar 7, in plaats van 4.7, dan hoor je dat het hier... Het ja. is hier nog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 Wat nu uh, gebruikt wordt voor uh, in de zomermaanden een stukje showroom en in de wintermaanden voor verwarmde winterberging. Oké, okay, dus we staan hier, ik ga, even, ik ga even een stukje lopen. We staan hier dus bij, uh, bij, bij allerlei heb hier uh, staan, zoals deze. Vincent, wat voor, wat voor boot is dit? Dit is een consoleboot, uh, een console het, uh, center consoleboot, een stuur zit in het midden. Uh, ik heb jullie al op de website gezien dat uh, jullie al een klein bootje... Oh ja, in ons gebruiken. patrozenpakje? Ja, en, uh, ja, ja, ja, ja. Nou, dit is dan een grotere versie ervan. En die staat hier te koop. Oké, okay, maar en wie, wie, wie brengt dan deze boot? Zijn dat mensen die geen geld meer hebben om deze boot te betalen ofzo? Nee, dit is een man die wil doorstromen naar een grotere boot. Ah. Dus die, die verkoopt eerst een oude boot. En daarna gaat hij doorstromen naar een grotere. En jullie verkopen dus deze boot, boten hier in, in, in Van Loos als deze. En, en gaat het een beetje goed met de business? Nou, het is allemaal een beetje krabben en bijten. Maar uh, we houden de kop nog boven water. Hoe kan dat dan? Een recessie, hè? Oh, we, komen ja. er als, uh, we gaan er als eerste af. En we gaan er als uh, laatste komen er weer bij. Als het juist weer goed gaat in de economie. Maar het is allemaal luxe artikel, natuurlijk, ja. eigenlijk. Ja, ja, okay. ja. ja. Hebben jullie zelf ook een boot? Jawel, we hebben zelf ook weer. Meerdere boten, ja. ja. Wat ik wel mooi vond. We hebben even een korte rondleiding. Mogen we even die kant op lopen ja. wat, wel, wat wel mooi is. is een, we hebben een korte rondleiding gekregen. toen we hier aankwamen vrijdag. En dan uh, ga ik even een heel stuk lopen nu. Want dan komen we ergens in. Uh, volgens mij moeten we die, die kant op, hè? Uh, ja, die kant op. Want jullie hebben een nieuwe, een nieuwe boot. Oh, gaan we door twee klapdeurtjes heen? En dan, uh, huppetee. Kijk, en dan komen we in een andere loods. Je hebt wel genoeg ruimte, in ieder geval. Hè? Ja, ja. Wat is dat voor boot die we daar zien? Dat is een uh, oude reddingsloop. Die heeft op een, uh, op een Griekse passagierschip gelegen. En daar, uh, daar maken we onze serviceboot van uh, voor diverse doeleinden. Ah, en wat, ga je dan, wat, wat, wat kunnen die doeleinden zijn dan? Dat is voor storingen voor onze klanten. En een stukje rondvaart en een stukje uh, plezier natuurlijk. En wat, wat kunnen dan die storingen zijn dan? Als mensen op hun, hun, hun vaarroute een probleem krijgen met motoren, dan gaan wij daar naartoe met, dat, uh, met die boot. Oh, maar die is nu nog niet af, maar dat, wil, dat zijn de plannen? Ja, dat zijn de plannen, die moeten in april moeten helemaal klaar zijn. Dan komt dat vaak voor, die storingen? Ja, dat komt regelmatig voor, ja. Ah. ja het ja. is natuurlijk een mechanisch iets, motor, en ja, daar kan van alles mee gebeuren. En wat dan? Want we zitten hier bij de Gelderse IJssel. Wat, wat gebeurt er dan als je, als je motor uitvalt op zo'n rivier? Als we allereerst die je anker uitgooien. Okay. <laughs> dan, uh, dan, vaar, dan vaar je in ieder geval niet op de kripper. En uh, dan hou je in ieder geval de boel een beetje zo, uh, zo heel mogelijk. Yeah. En uh, op dat moment bel je ons. En dan uh, komen wij vanaf volgend jaar april komen wij je ophalen. En, en, maar, en stel, je hebt weet jij waar ons anker zit Frank? Nou volgens mij hebben wij op het achterdek, nee nee op het op de punt zit hij niet. Wij hebben op het achterdek dat, dat dingetje daaronder. Oh, waar, ja. ook, waar we tafeltje kunnen klappen. En ja. daar zit hij. Maar hij zit volgens mij niet vast aan onze boot. Oh, ja. Moet jij hem vasthouden maar. Ja, ja, of je moet, ja het is heel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 Ja, ja, want dan lig je in ieder geval uit de vaarroute van de binnenvaart en dan is het meest veiliger wat je kunt doen. Ja, en dan bellen we jullie en dan komen jullie ons op halen. Ja, ja met, klopt met, ja. Met, met party slash reddingsloep. Reddingsloep, party slash, <laughs> ja, ja, precies. Ja. Ja, je hebt een mooie zaakje. Ik hoop dat het wel een beetje aantrekt dan met, uh, met de crisis. Ja, goed, je moet proberen om, uh, om een full service te gaan geven en zoveel mogelijk te gaan doen. En proberen uh, hoop tam-tam te maken en de mensen enthousiast te maken. En het weer moet natuurlijk meewerken. Hmm. Wil jij nog een bootje kopen? Uh, nou, deze hier voor me. Max heet die. Max? Speedbootje, denk ik. Dat ja, dat is een speedbootje, ja. Wa waarom staat die hier? Die heeft de uh, lekkage in het, het staastuk, in de aandrijving. Ah, oké. Okay. En dat maak je dan hier? Ja, maken we nu een En dan uh, moet hij volgende week weer draaien. En waar ligt je eigen boot? Mijn eigen boot die hebben we aan de andere kant weer liggen. Oh, want waar, waar, waar, waar, die ligt ook uit het water? Nee, die ligt in het water. Oh, die ligt wel in de haven, ja. Die okay. ligt in de haven. Maar vaar je nog wel? Want als je met zoveel boten bezig bent, kan ik me ook voorstellen dat je denkt van joh, even geen zin meer in boten. Nee, nou goed, wij varen echt een beetje als we de, de, de, de, het werk er allemaal op hebben zitten. Dus het is meestal s'avonds, een uurtje of uh, negen, half tien, dan gaan we even een uurtje, even relaxen. Even met de mensen bij elkaar, even een borreltje erbij. En uh, ja, watersport is toch lekker uh, ontspannend uh, als je... Al het werk gedaan heb. Ja, en heb jij ook wel eens, want dat hadden wij dus een beetje uh, de, de tweede week, de afgelopen week, dat we dachten van, nou, het begint nu met je saai te worden, dat gevaar de hele tijd. Heb jij dat ook wel eens? Nou, af en toe komt het, af en toe komt het wel eens je neus uit. Ja, als je <laughs> er zo lang in zit, dan, uh, dan heb je wel eens al van, uh, nou even genoeg, nou even geen boter. <laughs> nou, fijn dat we mogen uitzenden vanuit je lood. Het is een mooie holle ruimte in ieder geval, dus dat klinkt altijd wel goed. Uh, dankjewel daarvoor. Oké. Okay, en uh, we gaan muziek draaien. Save Tonight van Eagle Eye Cherry. Fight to break gone, come tomorrow Tomorrow I'll be gone, same tonight Fight to break gone, come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lie on the fire And it burns like me for you Tomorrow comes with one desire To take me away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 I'll be gone Tomorrow comes To take me away I wish that I It wasn't so save tonight I the break of dawn. Break I've done. Engelai, like Jerry, en safe tonight. Um, lange dag hadden we gevaren. Oh. Dat was te lang, hè? Tien uur gevaren. Ja. Mensen hebben ons voor gek verklaard nee. later. <laughs> Ik was kapot. Ik was echt kapot. Ja, we hadden het echt een beetje gehad. We hadden gewoon, eh, normaal gesproken varen mensen in een uurtje of vier, misschien vijf, en dan hebben ze het al gehad. En wij hadden tien uur gevaren. En toen kwamen we aan... Bij een haven, daar mocht het ook niet in, want ja, het was vol. Zaten we, we waren er helemaal klaar mee. Zat die haven vol? Moesten we weer keren? Zat die kilometertje verder even de lek af? Ja. En daar is toch een andere jachthaven? Ja, een kilometertje tegen de stroom in. Dat, is ook nog wel, dat doe je ook nog wel lang over. Dus uiteindelijk kwamen we rond half acht aan in, in Vianen, Bij een mooie haven wel. Ja, heel, heel rustig, heel mooi. Het was, echt, het was een inhammetje in de lek ook. Ja. En daardoor. Ja, er, er heerst een soort rust, dat, vond, dat, was, dat konden we heel goed gebruiken. Ja, maar da daarvoor, voordat we die rust aan het, uh, uh, uh, hadden, moest jij nog even op de fiets. <laughs> want het was half acht en we hadden, nog, we hadden wel eten nodig en zo. Dus toen uh, ben jij nog even op de fiets gestapt. Ja, wij hebben zo'n klein vouwfietsje op de punt van onze boot. En ik ben twee meter twee op een klein vouwfietsje. Het was inmiddels kwart voor acht voordat ik echt weg kon. Acht uur gingen de winkels dicht. Dus ik op het fietsje over de dijk, je had me de route een beetje uitgelegd, want je had aan de havenmeester gevraagd waar de, waar de supermarkt was. Dus ik over de dijk, onder de viaduct, door naar rechts, door een bospaadje, naar links, door het centrum van de stad. Acht uur, ik hoorde de klokken. Doeng, doeng. En ik kwam aan bij de, de supermarkt. En hij was dicht. <laughs> dat ik zag gereinigd dat Oh, was. je was een zag Ik had een honger. <laughs> ja. En je hebt en honger en je hebt veel te lang gevaren, waardoor we echt een beetje overstuur waren. En ik had me dus echt de long uit mijn lijf gereden op dat kleine fietsje. En toen hadden we niks uiteindelijk. Helemaal Nara en, en jij, kwam, jij kwam terug bij de boot. En oh, ik zag het al meteen aan je en dacht van, nou, die is niet te genieten. Maar ik kon ook het terrein nog niet opkomen. Want het terrein was een soort hermetisch afgesloten. Het eerst een, een hek voor de, voor de auto's. Dus ik moest al over het hekje heen klimmen met mijn fietsje. En toen ook nog door een of ander groot groen hek waar ik niet doorheen kon. Toen heb je me gelukkig gered. Ja. Ah. Pastaatje besteld, opgegeten en daarna uh, werd, het heel, werd het echt behoorlijk snel donker. En toen zag ik jou op een gegeven moment ook zitten op een stijger, zo turend. Ja, ik moest even, even een momentje voor mezelf. Het was heel mooi, naast onze boot was er een stijger. En dan kon je dan op het puntje zitten en dan keek je dus uit over het stukje haven, maar daarnaast, of eigenlijk daarachter, lag dan de lek. En het dat, dat water kabbelde zo voort. Dat was echt een heel mooi momentje. Het was even heel goed. Dus je houdt wel van water? Of ik wel water ja? Dan is het misschien wel leuk om even te kijken of er al wat aan de gang is oh. zo op het water. Want het is, het, is, het is half zes. Dus op zich uh, denk ik van, nou, ik zou best wel eens kunnen dat er al wat vissers zijn. Misschien wat vroege watersporters en zo. Ja, want die gaan natuurlijk wel vroeg op altijd. Ja, ja, dat ja, zou kunnen. Nou, ga zo meteen maar even naar buiten. Ja. Ben ik benieuwd of het is. Ja. Natasja Beddingfield is dit met Unwritten. En Unwritten hier op Radio 1, je luistert naar de schippers van BNN in 47. Dat zijn wij. We varen uh, een, uh, een drie weken lang door heel Nederland heen. We zijn echt al op heel veel plekken geweest. Uh, kampen, vollehoven, ja. Lemmer. De wijk. Aan de wijk zijn we geweest, ja. En, uh... Een tol <laughs> ja. Ik, moet er, ik zag de foto's op facebook.com slash schippers van BNN. Schippers van BNN. En uh, we hadden het best wel heel zin daar, zag ik de foto's. Ja, Dat was wel leuk, hè? Ja. ja. En nu zijn we in, in, in Latum, zo heet het hier. Aan de Gieseplas plas liggen we met ons bootje. En we zenden uit vanuit een uh, grote scheepsloods met allemaal boten erin. Die hier worden opgeknapt en die hier worden verkocht. Um, de, we zaten dus lekker te chillen daar aan het, uh, aan het meer. Uh, of nou, het was niet echt een meer, maar zo'n inhammetje aan de lek. En daarna moesten we dan ook echt een lek op. En uh, ja, dat hadden we eigenlijk nog nooit gedaan. Het, het varen over, uh, over grote rivieren. En toen uh, vroegen we nog om wat tips. En uh, een van de tips was, of eigenlijk de belangrijkste tip was. Let op blauwe borden. Ja, en wij hadden daarvoor nog nooit van blauwe borden gehoord. Dus <laughs> de mensen vertelden ons: blauwe borden, blauwe borden. Het blijkt dus als er een. Uh, want je hebt van die grote binnenvaartschepen, de, de beroepsvaart. En die varen dus een bepaalde koers. En als zij een blauwe bord met een knipperend licht daarop uit een stuurhut doen, dan moet jij aan de kant, of, of links langs. want normaal vaar je rechts langs mensen als je zo tegenovergestelde richting vaart. Maar dan willen zij jouw koers hebben, als het ware. Ja, en dat is omdat je dus, uh, je hebt stroming hè, hier op de, op de rivieren. Hier bij ons, op de rivieren, heb je stroming. En, uh, uh, maar die binnenvaartschepen, die willen natuurlijk zo min mogelijk geld verliezen. Dus die willen zo'n zo kort mogelijke route eigenlijk hebben. Dus die kiezen gewoon voor zo'n binnenbocht, omdat je dan uh, uh, wel tegen de stroom invaart. Maar hoef je in ieder geval niet de buitenbocht. Dus dat scheelt toch weer. Dat scheelt toch weer geld en benzine en zo. Maar ja, ik, vond het best wel, ik vond het best wel spannend eigenlijk. Maar ook dit, Luc? deze weer heel goed. Als schipper, <laughs> als kapitein, als gezagvoerder. Ja. Nou, ik heb op er de, op de lek nog niet zo heel veel mee te maken gehad. Maar hier op de IJssel al wel meteen. Want dat ja. is wat smaller ook allemaal en, zo. en uh, ja, dat, Ik vond het wel. Uh, ik vond het toch wel spannend. Want dan komt er toch ineens zo'n zo grote boot op je afvaren. En dan moet je eigenlijk heel onlogisch naar de andere kant van de weg. Ja, en. Van de, van de rivier, van de rivier ja, zei ik het ook. ook he? Maar um, de lek ging hem stroom opwaarts, dus dan moesten we tegen de stroom in. En nu zitten we dus op de ijs, want dan gaan we stroom afwaarts. Dan hoef je bijna geen gas te geven. Heerlijk, keren. gaat een stuk sneller. Ja, Dat is heel leuk. Lekker met 16 ja. kilometer per uur over het water heen. Uh, op uh, onze boot hebben wij één cd meegenomen. En die ene cd is van... Go back to the zoo. Go back to the zoo. En die hebben een plaat gemaakt. En dat vind ik de beste plaat van dit moment. Dus jouw lievelingsplaat, hè? Is misschien wel mijn lievelingsliedje van deze zomer durf ik te zeggen. Uh, go back to the zoo, dus Smoking on the Balcony, in 47. Dikke Matties van Frank van der Lende zelf. Een beetje promotie maken voor ze, hè? ook op Radio heen. Je kent ze toch, of niet? Uh, ja, ja, ik drink wel biertjes met ze. Wat voor jongens zijn het nou? Uh, <laughs> dat is een lastige vraag, want ze zijn natuurlijk met z'n vieren. En, ja, nee, ze, ze zijn heel lief. De ene is, de, de, ja, kijk ze komen uit, eigenlijk uit Nijmegen, de broertjes. Je hebt Cas en Teunhieltjes, Cas is de zanger en Teun is zijn broer. Mm. En ze zijn een beetje van die nuchtere Nijmegenaren, maar dat kan wel eens een beetje arrogant overkomen, omdat ze dan, ja, ze zijn een beetje op zichzelf ook. Ze zijn niet praten zoals wij dat zijn, dat met iedereen vrienden en met... Maar nee, ja, ik vind het een hele goede muzikant. Zijn ze al een beetje naar hun schoenen gelopen? Want ze zijn echt de populairste band van dit moment, ja. hè, in Nederland. Ja, ja, nou ja, wat ik zeg, een beetje dat arrogante van, of het nou of het nou dat nuchter is uit Nijmegen, of dat ze echt een beetje arrogant zijn, daar schippert het een beetje tussen. Mm -hmm. Maar, uh, nou ja, nee, het is echt een hele goede band. Ze maken popliedjes en toch een beetje rock, zoals je ook hoorde. Uh, ik voorspel ze nog een, nog een grotere toekomst. grote toekomst. toekomst ja. Heel goed, heel goed. Ja. Uh, wij krijgen hier in, uh, uh, in ons project de Schippers van BNN krijgen we elke dag een opdracht van Willemijn. Willemijn Veenhoven is de presentatrice van, uh, van BNN Today. En daarin hoor je ook onze avonturen elke dag. Uh, we krijgen elke keer opdrachten en uh, als we een opdracht goed uitvoeren dan krijgen we een punt. Nou, de, de, de, ik begon of Frank begon en daarna kreeg ik een opdracht en de volgende dag kreeg Frank weer een opdracht, etcetera, etcetera. Uiteindelijk staat het nu 3-3, dat kunnen we wel ja. verklappen. Spannend. Ja, en ik heb me toch een opdracht gekregen ook voor maandagavond in BNN Today kwart voor tien. Oh ja. ik moet het Gelderse volkslied zingen met een fanfare. Ja, oh, dan moet je nog gaan regelen dan ja, ik moet nog alles gaan doen. Oh, ja, wat ja, ja. wordt nog wel spannend. 3-3 staat het inmiddels, dus het kan 4-3 worden voor Frank en het kan ook zomaar 3-3 blijven. De verliezer uiteindelijk wordt gekielhaald onder onze boot Kim door. Ja, die arme Kim die krijgt het zwaar te verduren. Nou, hij is een metertje diep, dus op zich, hij ligt een meter diep in het ah, water. Met taal in je benen. Ja, je moet gewoon uitkijken dat je je kop stoot. Ik heb er geen zin in hoor. Nee, ik ook niet. Nee, maar stel dat het moet. Ja, maar vooral dat, je moet er vooral heel erg uitkijken dat je je kop niet stoot. Ja, nee. Straks zit je in die schroef. Een opdracht die ik kreeg uh, afgelopen week in Maurik, in het eiland van Maurik. Op het eiland van Maurik eigenlijk, dat was, een, uh, was ook een haven. Was een opdracht dat ik uh, 15 vrouwen aan boord moest krijgen. Want uh, het was nogal veel mannen praten. er moest een soort spetterende bootborrel komen. Dus ja, dat was best wel moeilijk eigenlijk.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 Maar voor de rest. Oei, dat is echt leuk. Ja, dat is echt lach. We zitten in een haven ergens in, in Maurik en het bootje heet Pikkenbaas. Ja. Komen we hier zo op, pikken. Hoe ja, heet je? Sabrina. Sabrina kom er zo langs, Sabrina. Heb je zin om zo heel nee, even langs nee. te komen? Nee, ik kom er al, Ik je kom op, net van de boot af. Maar met de Marguerite. We hebben hier wel een aantal. Ja, dat is Sabrina die komt Dan zo ik? nog even langs. Ga jij ook?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 Ik had niet gedacht dat het zou lukken, maar het is echt bovenwonden. Het, het is veel gezelliger gaan dan ik dacht. Zal ik uh, laten vrouwen laat je horen? Ja, dat is goed. Vrouwen laat je horen. Yeah! Yeah! <laughs> yeah. <laughs> 15 stuk. 2-2. Ah shit. Dankjewel dames. Fotootje? Ja, fotootje. Ja. Ik deed wel een beetje stoer. Maar uh, uiteindelijk was ik blij dat ze, dat ze naar binnen wilden met ze uiteindelijk 17, 18, 19, 20 ongeveer. Ik was blij dat ze er waren. echt uh, feestje leuk. Netjes uit. gedaan. 3-3 staat het. Ja. Uh, hoe het afloopt met de opdrachten hoor je komende week in BNN Today. Dit is Money Don't Matter Tonight van de held van Nederland. Prince. Naartoe daar naartoe gewild, Frank? Ja, maar niet voor 100 euro in de Melkweg. Nee, want daar stond hij, hè? Ja, ja 100 euro cash ook. Je mocht niet pinnen, je moest cash betalen. Een vriend van mij zat in de rij helemaal vooraan. Hoorde hij daar dat het 100 euro cash betalen was? Ja, wist hij ook niet. Dus stond hij daar, kon hij helemaal terug. Oh, en toen is hij niet geweest? Ja, toen is hij niet meer geweest. Ja, maar het stond een rij, hoorde ik, tot aan het Leidseplein. Ja, van de Melkweg naar het Leidseplein is denk ik 500 meter of zo. Wel echt een ruime rij stond er. En Wij dachten dat er oogtjes van 700, 800 man in de Melkweg konden maar eh, hij stond ook in Ahoy. En dat eh, schijnt echt het beste concert van de reeks te zijn geweest. Ja, daar heeft hij heel veel hits gespeeld. Echt, Purple Rain kwam voorbij. Kiss, allemaal kwamen ze voorbij daar. eh... In Ahoi. Ja. Ik, ik had het wel willen zien, maar inderdaad, 100 euro. Nee, oh nee. nee, 100 euro heb ik er echt niet voor over. We zitten een beetje in de opdrachten die we altijd krijgen. Jij had ook een uh, aparte opdracht gekregen. Ik vond hem lastig, maar hij was wel heel actueel. Want ik moest de uitstoot van onze boot uitrekenen. En uh, die dag was er een berichtje gekomen ook in de kranten over dat de uitstoot 20% terug moet van boten. Dat ze echt het milieu vreselijk vervuilen. Mm -hmm. Dus ik mocht uh, de, de uitstoot gaan uitrekenen van onze Kim. Enig idee waar je moest beginnen? Nou ja, ik dacht.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 Daar is hij, hoor. Hé, hey, wat een mooi dingetje. De motor. De laatste service is in 2009 geweest. Wacht, daar zat een nummer. tering. <laughs> Hoe kan ik het dan nou weten? <laughs> ik was wel van het schelden op de boot. Ja, je bent sowieso van het schelden op de boot. Nou <laughs> ja, maar hoe kon ik dat nou weten, Luc? Ja, ja, ik ging je ook niet helpen. Ik dacht, we kijken het allemaal lekker. Het is toch een strijd. Ja, ik dacht, ik, ik moet het uitvogen, want ik wil die punten. Ik wil niet gekielhaald worden. En we zaten in de haven van Wageningen, dus ik dacht, ja, 1 plus 1 is 2. Ik bel gewoon even met de Universiteit Wageningen. Helaas, er wordt niet opgenomen. Ah! En het... wat nu?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 <laughs> Je vond het maar al te mooi dat ik ja, het zwaar had. Ik dacht, had, ik dacht hier, ga ik, hier ga ik een punt pakken en dan ga ik een bam volgende dag zo overheen. Ja, maar ik was niet voor één gat te vangen. Want uh, ik had nog een, een, een optie hoor, opstaan. Ha! Ja, lacht dan een beetje zo, maar wie het laatst lacht, lacht het best, Luc. Uh -huh, uh -huh. Want ik heb in mijn telefoon een nummer van Diederik Jekel. Die uh, jongen zit ook wel eens bij de Wereld Rijd Door. Ja, ja, ja. Die wetenschapper. En uh, nou, als hij het niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Ik ga hem eventjes bellen.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 Dus um, als ik er vanuit ga dat iemand helemaal perfect verbrandt. <laughs> Laten we daar vanuit gaan. En, uh, zit er geloof ik een, uh, ongeveer 2,5 kilogram CO2 komt vrij uit een liter diesel. Okay. Dus als je 400 liter hebt, hier 2,5, dan zit er ongeveer 1000 kilogram aan koolstofdioxide. Per dag, of per 400 liter. Dat is in totaal, dat, dat is dus die 400 liter. Dus uit die 400 liter komt in totaal uh, ongeveer 1000 kilo, ietsje meer waarschijnlijk. Of kost de motor een je slecht, is ietsje minder. Ja. Uh, dat dioxide. 1000 kilogram CO2, yes, ik heb het antwoord. Dankjewel Diederik. Heel geen probleem. Fijne avond. Hoi. Yes, Luc, yes, yes, yes, yes. Mag ik zingen? Je mag zingen. 3, 2, 3, 2. 3 2 3 2, 3, 2, 3, 2, Ja, ja, ja. Maar toen werd het 3, 3, dus... Ach, eh. ach, meneertje, hoor. Ja. Um, ja, zo meteen meer verhalen vanaf onze boot. We gaan ook nog even bellen met Ferdinand, trouwens. Er is lekker gevoetbald, wat, hè? Johan Cruijffschaal. Zeker. Twente heeft gewonnen, nee. frank <laughs> Dat allemaal na het nieuws van 6 uur en deze plaats van de koeks. Junk of the Heart. A junk of the heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. And what use to that to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the world. Uh, are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. You're a good girl tonight. Hey! Listen to me, son. Life is not ready. Disgrace Still so I spent time In me missing van de Cooks. En uh, nou, wij zitten hier dus in de haven in, uh, in Latem, maar in onze veilige thuishaven in Hilversum zit Lieke. Lieke, goedemorgen. Goedemorgen, Luc en Frank. Hallo, hallo. Je bent al een tijdje aan het regisseren. Drukke dag, hè, wel zo? Nou ja, valt wel mee, hoor. <laughs> ik denk dat jullie het drukker hebben dan ik. Ja, dat is waar. Dat is jullie waar. moeten wel echt... heel veel praten, namelijk. Ja, dat is waar. Ja, We lullen wat af, inderdaad. <laughs> Heb jij, uh, ben jij een beetje een, uh, een waterrat? Ja, ik, uh, ik ken Friesland wel door en door, eigenlijk. Ja? Je bent een zeiler? Ja, wij gingen altijd zeilen met de, met de hele familie vroeger. Oh, en, en op dus, wat voor een boot dan? Op een uh, valkje. Oh, dat is een heel kleintje toch? Ja, dat is zo'n uh, zo plastic bootje waar je met z'n vier ongeveer in kan. Ja, daar kun je wel in slapen toch? Ja, dat kan. Maar dat deden hm. wij niet, hoor. Nou, dat heb ik wel eens gedaan, namelijk in zo'n valt. Met zo'n tentje, ja, zo tentje eroverheen. Ja, zo'n tentje eroverheen. Dat is ik lekker. Weet je een avontuur hier? Ja, ik, ben zo, ik zit vol spanning. Joh. Lieke? Ja? Wij gaan uh, eind van de week naar de Sneekweek. En jij uh, bent een zeiler. En je komt veel in Friesland. En je houdt van een biertje. Wat kunnen wij verwachten? Nou, ik ben nog nooit naar de Sneekweek oh. geweest. Maar als je een zeiler bent, dan hoef je niet naar de Sneekweek te gaan, hoor. Want dan uh, ligt het, uh, Dat is zeg maar, een soort Koninginnedag uh, in ja. Amsterdam in uh, maal 10.000. Hm. Oeh. Dus het water ligt helemaal vol met bootjes. Jij bent er laatst nog geweest, toch? In Friesland zeilen. Ja, klopt, ja. ja maar de zeilen... Nou ja, kijk, nu kom ik over als een echte zeiler. Maar toen ja, lagen ja, ja, ja. we ook de hele tijd voor anker. En <laughs> gingen we ook gewoon wijntjes drinken op de boot. Ja, er dus. wordt veel gedronken op het water. Ja. Het valt, mij valt mij ook op, inderdaad. Ja. Hebben jullie al een keer moeten blazen? Nee, nog niet. Nee, nee, nee, Maar dat schijnt wel te moeten. Want ook het promulage qua alcohol is ook alweer omlaag gegaan. Dat is nu net zo uh, hoog als bij uh, auto's. 0,5 volgens mij. Wel, vold ja, vold ja, wat volgens mij wel prima is ook. En, uh, maar vroeger was dat meer. Dus die, uh, ze kantelen wel wat af hoor, op het water altijd. <laughs> moet ook wel. Moet ook wel. Je, moet toch wat, je moet toch wat. Hey Lieke, leuk dat je weer bent. En uh, we spreken hier weer. Hè? Ja, tot zo hè. Tot zo. Hè? Uh, straks na het nieuws hoor je ook Ferdinand. We gaan het hebben over voetbal. Twente heeft gespeeld tegen Ajax. En ja, Twente heeft gewonnen. Daar gaan we zo meteen over doorpraten met Ferdinand. En je hoort ook meer van onze avonturen, Onder andere een smederij waar we waren. Moesten we ineens langs een smederij? Dat allemaal zo meteen na het nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakken vertelt je wat er is gebeurd in de wereld.